Michel Koenen met het NOS-journaal. In Cambodja is een man vrijgelaten die vast zat op verdenking van pornografisch dansen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat hij Cambodja inmiddels heeft verlaten. Eind vorige maand deed de politie een inval bij een feest in een toeristenoord in Reap. 90 westerse toeristen werden opgepakt omdat ze zich daar onzedelijk zouden hebben gedragen. Onder de beschuldigde was ook de man uit Haarlem, die is nu dus vrijgelaten. Voor zover bekend zitten nu alleen nog een Noor en een Brit vast. Na Airbnb wil de gemeente Amsterdam ook de wildgroei onder bed and breakfast beperken. Er moet vanaf volgend jaar een vergunningsplicht komen voor de 5.000 die er nu al zijn. Zo kan de gemeente de groei beter monitoren en stoppen als de leefbaarheid van een wijk onder druk komt te staan. Met Airbnb heeft Amsterdam al langer afspraken. De Consumentenbond raadt gebruikers van Facebook af om een app te gebruiken die door het sociale netwerk wordt aanbevolen. De app Onavo Protect maakt gebruik van een VPN. Daarmee kan een internetgebruiker zijn verbinding beveiligen... wat bijvoorbeeld handig is bij het gebruik van openbare wifi-hotspots. Maar de app van Facebook sluit in de praktijk juist alle gegevens... van de gebruiker door, benadrukt de Consumentenbond. En zo kan Facebook bijvoorbeeld zien welke apps populair zijn. En de Nederlandse economie is vorig jaar met 3,1 gegroeid. Dat is de grootste groei in tien jaar tijd, meldt het CBS...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 Het weer nog vrij zonnig, in het westen wat meer bewolking en het wordt 4 tot 6 graden. Komende de nacht regen en sneeuw of natte sneeuw. Morgen in de loop van de dag dan opklaringen en het wordt dan 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het komende uur weer een hoop mooie muziek. Ik heb weer een, een hoop muziek uitgezocht. Misschien sommige plaatjes dat ik denk, die heb ik vaker gehoord. Maar uh, ja, het zijn gewoon hele mooie liedjes. Zometeen onderweg de Wico's. Ook Gilles de Korte komt eraan. Maar nu is de Zusjes van Trichet. Ga naar zee, vissersjongen. Ga ja, naar zee, vissersjongen. Wauw,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 Weet En de volgende dame is ooit uh, Miss Zandvoort geweest. 1948 won ze een talentenjacht bij de Caro. En uh, ze zong bij een cowboy-trio en uh, een dansorkest uh, in Haarlem. En ze zong op 15-jarige geleden songs al uh, bij een Hawaïen orkest Ik heb het over niemand minder dan uh, Annie Palme. Anna Maria heet ze officieel. Anna Marie Palme, geboren in Amuiden op 19 augustus 1926 overleden in Beverwijk op 15 januari 2000. Een Nederlandse zangeres, ze werd bekend als Annie Palme. En ook als Drika van de Broertjes van Buten. En u hoort er nu Annie Palme met een hit uit 1957. Bij jou. Bij jou, bij jou, voel ik mij als een luchtballon. Bij jou, bij jou, is het net alsof ik zweer.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 Serieus en zacht, lang door de zomer na, een heerlijk kanker die. wij waren heel alleen, met niemand om ons heen, en hoorden samen ons Zo vervoer, jouw lippen zacht en kniel, buiten dan ons ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay Als ik weer vuur, jouw lippen zacht en koel, bij toren van ons lied. Ei-jij-jij, ei-jij-jij, jij jij jij ei-jij-jij, ei-jij-jij, U hoorde muziek van Marcel Tielemans met Bolero. En daarvoor Ronnie Potsdammer met Baai en Boezelaar. En de volgende dame is geboren als Hendrika Stoer. Nou waarschijnlijk kent u haar beter als Rita Corita. Geboren in Amsterdam op 24 november 1917. En overleden in Beekbergen op 24 december 1998. Was natuurlijk een Nederlandse zangeres. Ze trouwde met haar accordionleraar. Koen Ooms en uh, ze vormen samen het duo Co-Rita. In 1958 had ze een grote hit met natuurlijk Koffie Koffie, Lekker Bakkie Koffie. Een liedje van accordeonist en componist John Woodhouse, die haar, uh, haar hele leven verder zou blijven achtervolgen, want het is ook een van haar groot hits geweest. U hoort er nu met een iets minder bekende hit, Rita Corita met tweedehands Jet. Vader heeft een handel in ongericht Tussen oude spullen ben ik opgevoed. Wat er bij ons boven staat op of hand is van. Okay. Dat die van mij voor het eerst haalt. Nu hoor ik uit de tweede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 Terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zojuist hoor u Frank van Schaik met Aan de Voet van de Oude Wester. En ook hoor u nog Teddy Scholte voorbij komen met een beetje. En daarvoor nog natuurlijk Rita Corita. Niet met koffie, koffie, lekker bakken koffie. Maar wel met uh, tweedehands Jet. En de volgende informatie zijn de straatzangers... Die waren in de jaren 50 en 60 een zeer bekend en populair Nederlands zangduo. Bestaande uit natuurlijk Max Praag. Max van Praag moet ik zeggen. En Willy Alberti. En de heren hadden diverse hits met het nummer als... Aan het strand, stil en verlaten, in 1955. Als de Klok voor Arnemuiden, 1959. Aan de voet van de oude Wester, 1957. En de liedjes zijn later nog door diverse artiesten gecoverd. Onder meer door de havenzangers en natuurlijk eh, zojuist eh, door Frans van Schijk. En u hoort ze nu, de straatzangers, met Vergeet mij niet. Oefen. Kucht zo zon nog blij, zie ik weer het beeld van moeder, hoor ik onze zang voor me, slaap zijn. En pijn, ook als ik er niet meer zal zijn. Zolang als je moeder nog over je laat, zorgt zij dat het leven nog niet aan je raadt. Slaap zachter. Slijt rustig je ogen rondaan. Tot Amerika speelt niemand zo harmonica Hij speelt van liefde en de zee Zijn wilde spel lokt allen mee En al de meisjes komen draaien, Want daar speelt Jim harmonica De maan schijnt helder over Hollands kusten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 En dan speelt Jim harmonica. En dat waren de vier Jantjes met En Dan speelt Jim Harmonica. En daarvoor muziek van Bert en Robben met moeder. En de volgende artiest begon zijn kinderjaren al met het maken van refus. En afhankelijk volgde hij een opleiding tot de lithograaf. Maar omdat het artiestenvak hem erg trok, deed hij mee aan een talentenjacht. En toen hij de eerste prijs won bij een regionale talentenjacht... merkte komiek Frans Vrolijk hem op en kreeg hij zijn eerste kans... En in 1956 trad hij op als uh, bij Tom Manders in het revuecafé Saint Germain Dupré. En daarna werkte hij mee aan televisieprogramma's als Caprion, Schertsboek en Ad Ladin en De Wonderlamp. In het begin van de jaren 60 deed hij twee seizoenen mee aan het ABC-cabaret. Dat was natuurlijk van Wim Khan en Corrie Fonk. En in 1963 werd hij eigenaar van restaurant Kopermolen in Amsterdam. Waar hij bezoekers vermaakte met liedjes en komische monologen. En tegelijkertijd startte hij het VARA-radioprogramma Vrije Intree... waarin hij vele bekende artiesten uit theater- en televisiewerk ontving. Nou, ik hoor u denken. Ik weet wie het is, maar kom even niet op de naam. Nou, het is uh, Henk Elsink, geboren in Enschede op 20 april 1935. En overleden in Amersfoort, vorig jaar, op 24 februari. Een Nederlandse cabaretier, zanger en schrijver. En u hoort hem nu met een vrolijk nummer, wat eigenlijk pas... Uh,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 Doe ik voor jou? Vivre pour toi, c'est comme des fleurs. Vivre pour toi, enflamme mon cœur. C'est le meilleur pour moi. Vivre pour toi.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 Zandvoort, uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Als de vuur.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 als de vuur brand op het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 Zeg mij nu, wat moet ik doen? Ik sta hier voor je deur te smeken. Ik heb rozen voor je mee. Maar je wil van mij niet weten. Het waren rozen voor je. Alleen zonder jouw liefde, ik heb zoveel in jou geloofd. Weet je wel hoe je mij gegeven? Je had mij zoveel beloofd, al die dagen, al die nachten. Heb ik zo naar jou verlangd? Ik zal blijven op je wachten, ook al duurt het eeuwenlang. Ik heb rozen voor je mee. met Ik heb rozen voor je meegenomen. En dan voor muziek van Dominé, La Boda, met Als de vuurtoren brandt en tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u het gemist heeft of een stukje gemist heeft, of u wilt het nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2, z'n wordt het nogmaals herhaald. En anders ben ik er natuurlijk uiteraard volgende week weer met weer een nieuwe lijst. met alleen maar mooie, oud-Hollandstalig rit. Van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Voor nu nog een paar stukjes muziek te gaan. Gerard Cox met Ed steeds weer. Maar eerst die de Light Town. Kiffie Groep. Met Doe Het Maar in een Emmertje. Ik zeg een hele fijne week. En misschien tot ziens.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 En kregen vruchtenbol, maar na een uurtje skiffelen, zong hele dinserna. Het, het volle bos, ons lijf breekt mee en luister hoe dat ja, gaat. Hey, doe het, doe het maar in, het in een lemmertje, doe het maar het in een tel. Maar na een uurtje babbelen in haar chambre separé Soms zijn ze zachtjes voor zich heen, het lijf ligt met ons mee hey!